Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De arbeidsinspectie maakt zich zorgen over arbeidsmigranten. Het zijn mensen van buiten Nederland die hier komen werken. Ze wonen vaak in slechte omstandigheden en worden door werkgevers onder druk gezet. En dat gaat soms best ver, vertelt collega Wilco Boom in Den Haag. Ja, sommige bedrijven en uitzendbureaus die intimideren de arbeidsmigranten. En vooral degenen uit Oost-Europa zijn daar het slachtoffer van. De werkgevers zetten soms zelfs knopploegen in. En de migranten durven zich niet te verzetten uit angst hun baan en inkomen kwijt te raken volgens de arbeidsinspectie. Aanpakken van deze werkgevers is volgens de dienst dweilen met de kraan open. De arbeidsinspectie wil dat die problemen worden opgelost. Maar zolang dat niet gebeurt zouden er minder arbeidsmigranten naar Nederland moeten komen. Afghaanse vrouwen moeten hun gezicht weer bedekken als ze over straat gaan. Waarschijnlijk mogen alleen hun ogen nog zichtbaar zijn. Het heeft de Taliban besloten. En er gaat ook echt op gehandhaafd worden, zegt correspondent Aletta André. Zelfs de mannelijke familieleden van een vrouw die kunnen gestraft worden of in het geval van overheidsmedewerkers hun baan kwijtraken als de vrouw zich niet aan deze nou ja, dus nog enigszins vage regels houdt. Het is niet voor het eerst dat een boerka verplicht wordt. Dat was in de periode van 1996 tot 2001 ook al zo. En er wordt weer gefietst in de Giro d'Italia. De renners gaan één voor één van start, want vandaag rijden ze een tijdrit. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteren de eerste rit en rijdt in het roze. En misschien kan hij die, kan die roze trui wel vasthouden, zegt verslaggever Gio Lippens. Dit is een korte tijdrit. Van der Poel kan goed sprinten. Ze dus zeggen altijd dat dit soort korte tijdritjes dat het ook wel geschikt is voor die explosieve benen van de sprinters. Dus kortom, van der Poel moet dit zeker kunnen. En hij heeft toch die prikkel gehad nu van die roze trui, van die etappe. Overwinning. Ja, die zou wel eens kunnen gaan vliegen. En ja, het is echt een fenomeen. Van de pool start als laatste om 5 voor 5. In het half uur daarvoor vertrekken er nog twee andere Nederlandse kans kanshebbers. Tom Dumoulin en Wilco Kelderman. Het weer langs de kust wat zon. Op andere plekken wat buien. Mogelijk zelfs met onweer. Het is max 20 graden. Morgen, moederdag, lekker zonnig en droog bij 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Bij het mooie weer van vandaag wordt ook zonnige muziek op de radio. Nou, wat dacht je van deze? Jimmy Cliff en uh, Treat the Youth's Rights. Het is uh, even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer. Studio Tolweg Tina. Het zonnetje schijnt heerlijk en een uh, lekkere temperatuur in Zandvoort... We hebben er weer zin aan, uh, Albert-Jan, toch? Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. En uh, we hebben ook alweer een kijker. Even Kijk, zwaaien, even, zwaaien, even, even zwaaien, zwaaien. hallo, kijker. Hallo, hallo. Zet op hem, ja, ja, live.nl. Ja, ja. ik zeg, jongens, zit, zit je niet lekker in de zon? Want het is prachtig weer buiten, joh. Lekker strandweer of wat dan ook. Maar uh, nee, uh, hij zegt, daar droog je van uit. Nee, daar, daar zit wat in. Ja, daar zit zeker wat in. Goed, uh, ja, voor op zaterdag, drie uur lang live... vanaf de Tolweg 10A, onze studio... Uh, we, gaan, uh, ja, we hebben een vol programma van, met van alles en nog wat. Maar natuurlijk uh, ook de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda om half vier. En we pakken er weer wat highlights uit. Het weerbericht blijft het zo mooi. Wordt het nog mooier. Nou, het wordt morgen nog mooier. Dat kan ik alvast verklappen. Het, het weerbericht ziet er in ieder geval op korte termijn goed uit. En ook, ook voor de loop van volgende week. Maar goed, hoe het precies in elkaar zit. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, je zei het vorige week. En uh, nou, ze hebben goed geluisterd daar in het dierenthuis. Want uh, er zaten vijf honden. En die zijn allemaal geplaatst, CQ, uh, gereserveerd. Kijk, dus dus dat ik, is goed nieuws. Dus ik moest op zoek naar iets anders. Dus we zijn naar de konijnen, want die, die zitten er nou wel weer heel veel. En landelijk gezien worden natuurlijk ook weer een heleboel dieren weer teruggebracht hè, naar het naar dierenasiel. Daar waren we bang voor. Hè? Ja. Corona en, en, is al en, en, dat en, voorbij. Ik snap die mensen niet hoor. Nee, zoveel corona is voorbij, dus we kunnen weer de hort op, maar dan moet het beest maar weer weg. Uh. Nou ja, corona voorbij. Jij was van de week voor de, ja, de, de heb, dichtste prik. Ik heb een kwartet. Ja, bedoel, heel goed. Ik heb nu een kwartet. Nou, gefeliciteerd. Hoe was het daar in Haarlem? Nou ja, ik de vorige keer uh, voor die die eerste boosterprikband, dat was, dat was werkelijk een invasie van mensen... ...wachttijden, stress, spanning, nerveus en noem maar op. Maar uh, afgelopen vrijdag... Nee hoor, god, wat leuk dat u er bent. Uh, dan loopt u maar door, uh, daar, daar, daar... Er was geen hond te bekennen, maar er waren meer, meer uh, supposten dan, uh, dan klanten. Om jeetje, te jeetje, zeggen. jeetje, jeetje. Dus we, waren, we konden gewoon doorlopen. Maar goed, die prik zit erin en nu uh, nou ben ik er ook wel even klaar. Je bent door. uitgeprikt. Ik, ik, ik hoef geen prik meer, ik heb er nou, af vier gehad. Helemaal goed. Uh, waar waar was, was ik mee bezig? Uh, uh, Oké, okay, ja. Uh, weerbericht, de dier van de week. Evi doen we, dat is een konijn. En de Evi, als ik het goed heb, kan, kan zowel binnen als buiten. Dat scheelt natuurlijk ook weer. Uh, dan hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Nou, ik heb weer een aantal voor je meegenomen. Dus Rob, uh, aan jou de keuze om uh, een mooi gedicht uit te zoeken. Om kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben natuurlijk uh, veel Zandvoorts nieuws in het kort. Ook in het tweede uur. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En dat gaat natuurlijk over de uh, Formule 1 uh, race in Miami. Wat een nep daar, zeg. Heb je dat heb je gezien? Ik vind het helemaal niks. Ik vind het. Nou, dat is, het is wel een mooi, mooi lang circuit. Ja, ze hebben het wel mooi gedaan hè, met dat uh, nepwater. En, en, uh, ja, ja. ja, die boten ja, zijn er wel echt, maar ze liggen in, uh, in uh, nep, uh, nepwater. Het ziet ja. er niet uit. Dat noemen ze dan de marina van uh, Miami. Ja. Ja, okay. ja, ja, ja, ja, Dat kan er ook nog wel even. Nee, door. maar je kent het verhaal toch uh, daarachter. Dat ze eigenlijk wilde ze dat... Uh, circuit aan het water aanleggen... maar dat mocht niet. Oh. Dus uh, vandaar dat ze het op deze manier... Uh, we hebben, we opgelost. hebben opgelost. Maar goed, de, de, de, de vrijdag... De, de twee vrije trainingen... die waren... Uh, m, ja, niet, niet hoopvolgevend, laat ik het maar zeggen. Want uh, vanavond is dan de derde vrije training... en de kwalificatie, mm. Nederlandse tijd... Uh, maar uh, het is uh, rampzalig verlopen. Met name die tweede uh, kwalificaat. De tweede vrije uh, training van Max. Maar daarover meer tijdens Pit Report. Daar kijken we natuurlijk even uitgebreid op terug. Om kwart over vier. We gaan weer voetballen. Ja, We gaan naar het uh, Dankjesveld. Want uh, daar speelt SV Zand voor thuis tegen HBOK. Ik kan geen één afkorting van een voetbalclub onthouden. Maar behalve deze. Daar ja, hebben we op gestudeerd, uh, hier, uh, albert Hier hebben we op gestudeerd. Het begon op... Klompen. Kijk, wat een naam, hè? Geweldig. Tien over half drie gaan we voor eerst schakelen met Jan van der Leden, want die is daar voor ons aanwezig. Vandaag natuurlijk ook de tweede dag van het Giro d'Italia. Gisteren hartstikke groep begonnen voor Mathieu van der Poel, die won de eerste etappe, dus die is in de leiderstrui. Vandaag een individuele, individuele tijdrit, die is om twee uur begonnen, eh, van iets meer dan negen kilometer. En ook daar kijken we met een scheef oog naar... en we houden natuurlijk voor u de toppers in de gaten. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, we hebben er weer zin in en uiteraard ook heel veel lekkere muziek vanmiddag. Ook daar hebben we zin in met het uh, mooie weer. En we gaan er heel veel voor je draaien, hoor. Dus uh, blijf luisteren naar de Zandvoortse radio.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 find a tree Is, uh, nog lang geen uh, Valentijnsdag, maar toch wel een klein beetje hoor. Met uh, de muziek van Ella uh, Clark en uh, Love is everywhere. Hier is trompetta. Hey, no me importa Of 16. Op dit moment in Zandvoort is het lekker om deze muziek te horen. Je hoort de nieuwe single van Willy William en die heet Trompetta. Zo is het maar net, het is kwart over twee geweest. Hier is Albert Jan met het nieuws in het kort. Of is het wat langer, ja, Albert Jan? Tussenin, twijfellaatje. Oké, oh, okay. ga je gang. Goed. Jong Zandvoort heeft Jeroen Nobel bereid gevonden om als formateur in Zandvoort aan de slag te gaan. Jeroen Nobel, P van de A heeft ruime bestuurlijke ervaringen en was, de, was achtereen volgens wethouder in de Haarlemmermeer... waarnemend burgemeester in Aalsmeer en waarnemend burgemeester in Den Helder. Mede namens de fracties van CDA, Oudere Partij Zandvoort en VVD... verzoekt uh, Jong Zandvoort de formateur, de vorming van een coalitie van deze partijen te leiden... en daartoe al datgene te doen wat kan bijdragen aan een spoedige installatie van een nieuw college. Het streven is om voor het zomerreces wethouders voor te dragen aan de Raad. Partijen verwachten dat de formateur een sturende rol op het proces van de onderhandelingen gericht op voortgang en resultaat. Daar waar de gesprekken op inhoud en verhoudingen dreigen te stokken, verwachten partijen dat de formateur in staat is deze vlot te trekken. In de eerste plaats door ingrepen in het proces te doen, maar ook door inhoudelijke suggesties te doen op basis van zijn kennis en ervaring. 4 mei was er bij het oorlogsmonument langs de Van Lennepweg... een groot aantal mensen die stonden te wachten op de aankomst van de stille tocht... die vanuit de post, de protestantse kerk, was ingezet. Een groepje jongeren van de scouting was al aanwezig... en de muzikanten van de Damiaat Haarlem liepen keurig in het gelid... naar hun toegewezen plaats. In de verte hoorde men de trommels die voorop liepen in de stille tocht. Na de herdenkingsdienst in de protestantse kerk werd een grote stoet gevormd... om door het centrum richting het oorlogsmonument aan de Linnaeusstraat te lopen. Langs de route waren de terrassen respectvol afgesloten... en ook de spoorbomen waren niet dicht... Wat in, het, wat in het verleden wel eens een enkele keer was voorgevallen. En tot besluit was er gelegenheid voor een rondgang langs het monument... en het neerleggen van een persoonlijke bloemengroet. Daar werd in grote talen gebruik van gemaakt. Al met al was het een indrukwekkende dodenherdenking 2022. En dan de festiviteiten rondom bevrijdingsdag werden met een feestelijk zonnetje verwelkomd. Het comité viering Nationale Feestdagen Zandvoort had bij de samenstelling van het programma aan zowel de jeugd als aan de senioren gedacht. Voor de kinderen stond een springkussen opgesteld, ook konden de kleintjes een prachtige straattekening maken. Met veel overgave en fantasie werden op het raadhuisplein de mooiste creaties met pastelkleurig getekend en ingekleurd. Het hoogtepunt was toch wel om onder begeleiding een rondrit in een van de oude leger jeeps te maken. Er was veel belangstelling voor de rondritten met de oude militaire jeeps. Zeker niet alleen de jeugd wilde graag mee, maar ook veel volwassenen waren geïnteresseerd in een rondritje. In samenwerking met de seniorenvereniging was er nog genoeg animo voor de bevrijdingsbingo in theater de krocht. De politie heeft afgelopen woensdag even na middernacht vanuit Zandvoort een achtervolging ingezet. De wilde achtervolging eindigde uiteindelijk om half één s'nachts in Velzen Zuid. Om de bestuurder van de auto aan te kunnen houden... heeft de politie waarschuwingsschoten moeten lossen... en is gebruik gemaakt van een taser. De politie zat achter de man aan vanuit Zandvoort... op de Randweg N208 bij Velzenbroek. stond een politiewagen klaar om hem tot stoppen te dwingen. Agenten gaven het voertuig een stopteken... de bestuurder van de auto ging er echter met hoge snelheid vandoor. Ook de Rijksweg in Velsen zuid botste... op de Rijksweg in Velsen-Zuid botste de verdachte tegen een passerende auto... en er raakte daarbij ook een politievoertuig... De bestuurder is vervolgens uit het gecraste voertuig gevlucht. De man kon uiteindelijk in een tuin van een woning aan de parkweg in Velsen-Zuid worden aangehouden. Hierbij heeft de politie waarschuwingsschoten gelo gelost en met behulp van een taser hebben ze de man uiteindelijk onder controle kunnen krijgen. De verdachte is aangehouden en uiteraard voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau. Een toevallige passant die door de vluchtende wagen werd geraakt is door ambulancepersoneel nagekeken. Hij hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis te worden overgebracht. De politie meldde dat de verdachte 39-jarige man uit Castricum is. Waarom hij door de politie werd achtervolgd, was op dit moment dat moment nog niet bekend. En ook dit voorjaar kunnen inwoners van Zandvoort weer gratis stoeptegels inruilen voor plantjes. Iedereen die zich voor 22 mei online aanmeldt, doet mee. Door stoeptegels weg te halen en te planten, wordt Zandvoort groener. Hierdoor kan het regenwater beter worden afgevoerd. Het zorgt ook voor afkoeling tijdens warme dagen. Vogels, bijen, vlinders en andere insecten vinden het ook fijn. En het groen zorgt voor meer biodiversiteit. Wilt u meedoen? Als u mee gaat doen aan deze actie, haalt u tegels weg uit de tuin of langs de gevel en plaats je er een plantje voor terug. Die krijgt u gratis van Spaarne landen. Nadat u zich heeft aangemeld, neemt Spaarne landen contact met u op voor een afspraak om uw tegels op te halen en de plantjes te bezorgen. Het aanmeldingsformulier vindt u op www.spaarnelanden.nl groener. www.spaarnelanden.nl groener. Net als meer informatie over deze altijd succesvolle actie. Inderdaad een hele mooie actie van de gemeente Zandvoort en Spaarnerlanden. Dus meld je aan op de website van Spaarnelanden.nl spaarnelanden slash groener. Daar kan je aanmelden voor deze unieke actie hier in Zandvoort. Heel veel lekkere muziek vanmiddag. Heel veel lekkere muziek tijdens het mooie weer van vandaag. We hebben de zin met onder meer deze van Billy... Nee, ja, Joe Jackson moet ik zeggen. Hier is Stepping Out. FM Zandvoort, Zandvoort. Zaterdagmiddag van uh, CFM met uh, twee grote hits, uh, non-stop. Als eerste uh, Joe Jackson en uh, Stepping Hout en erachteraan. Uh, deze van Sigala uh, en in, uh, Melody. Inmiddels uh, precies half drie. Albert Jans zitten klaar voor het weerbericht. Het was op deze zaterdag aanvankelijk bewolkt. En er viel zelfs af en toe een drupje regen. Vanmiddag is het droog en breekt de zon nog even een paar uurtjes door. Er waait een, eh, een tot matige toenemende noordenwind. En het wordt vanmiddag 17 graden in Haarlem en Hoofddorp. En naar 18 en, eh, graden in Amsterdam en Utrecht. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen is het weer met volop zon. De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten. En het wordt daardoor niet warmer dan 16 graden in het westen van de regio. ...en 17 graden wat verder landinwaarts. Maandag schijnt de zon ook volop. Het blijft de droog en bij een zwakke wind uit richtingen tussen zuidoost en zuidwest... ...loopt het kwik op naar ongeveer zelfs 20 graden. U hoort het goed. Dinsdag is er flink, zijn er flinke perioden met zon. Er trekken soms ook stapelwolken voor de zon. Maar het blijft droog. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 21 graden. En de rest van de week is er een mix van zon, wolken en wellicht enkele buien. De temperatuur komt in de middag uit op waarden tussen de 18 en 20 graden. En temperaturen ruimschoots boven de 20 graden is uh, weer uit de verwachting. Dus uh, we gaan de goede kant op. Kijk, heel goed uh, nieuws, dankjewel. Uh, uh, namens, dan... namens Rico Schreuder. Hè? Ja, www.ricoweer.nl, daar uh, vind je meer informatie. En anders uh, kijk je gewoon even op de CFM app die je gratis kan downloaden. Dat was het weer. En straks gaan we naar het naar Jan van der Leden. De voetbalwedstrijd van vandaag. We nemen het op tegen HBOK. Het begon op klompen aan de wedstrijd. Uh, middags, uh, als het goed is, uh, net uh, begonnen worden. Zullen, uh, van uh, Jan van der Leden. Hoe dat uh, er allemaal uitziet en hoe dat allemaal gaat verlopen. Vanmiddag uh, hoor je het allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Maar uiteraard ook weer uh, meer muziek zo uh, voor die tijd. Deze plaat hebben we al tijd niet meer uh, voor je gedraaid. Dus uh, het wordt er wel weer tijd voor. We hebben de zin in met uh, La Vissivre. Hier is Nothing's Gonna Change. Funny, sometimes a shame. Making the same mistakes again and again. It isn't easy being a man. For a woman it's harder try it in the sedan. And when you're winning, and when you've won. You turn around, your problem's just begun. You turn around, it wasn't worth the cost How did we make it? It's a mystery We're getting better That's news to me Find my place with we'll strangle nature with we'll murder them.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 En als je naar de hoes van deze single kijkt... dan uh, zie je inderdaad een uh, jongetje met een bootje in het water. Uh, nou ja, daar is het vandaag ook wel uh, weer voor hier in Zandvoort natuurlijk. Je de labi en nothing's gonna change. Nou, dat weten we niet. Dat horen ze dadelijk van uh, Jan van der Leden. Hij doet uh, vanmiddag verslag van de voetbalwedstrijd tegen HBOK. Blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio. En dan uh, zeggen wij, life is what you make it. Hier is Talk Talk. En dat was de single van Talk Talk. We gaan naar het Duitsersvel toe, de wedstrijd van vandaag. HBOK, daar spelen we tegen. Goedemiddag, Jan van der Leden. Goedemiddag, Robbie. Zo, goedemiddag. goedemiddag. Ja, goed. Goedemiddag. Vorige week was even een rustweekje, hè? Heb je ervan genoten? Heerlijk, heerlijk, absoluut. Kijk, helemaal goed. Nou, vandaag mogen we ja. echt aan de bak, want we spelen tegen de nummer 1 op dit moment. Ja, dat is HBOK. Zij gaan vol voor de winst. Want als, uh, Waterwijk heeft ook een zware tegenstander, ANVJ. Dus ze hopen dat ANVJ misschien daar wel een puntje laat. Of twee puntjes. En dan kunnen ze uitlopen. Dat willen ze tenminste. Maar wij spelen uh, met de wedstrijdbal gesponsord door uh, Charles Roseleur Van interieurmode Roseleur. En die bal is eigenlijk uh, garant voor, voor een overwinning. Ja, dat vind ik ook. Maar als op die bal zit, dan uh, zouden wij altijd winnen. Maar de HBOK is wel furieus gestart hoor. Ze hebben al een keer op de bal geschoten. En uh, bij, bij onze avond is net afgeslagen. En dan komt de HBOK weer. Jesse de Haan is bij ons uh, met de knieblessure niet bezig. En Dylan Kreuger is ook nog steeds uh, afwezig door zijn hamstringblessure. Oké. Okay. Onze keeper uh, Daan Kerkman, die besloot maar vorige week, of deze week gewoon, we gaan maar op vakantie, want dat kan wel. Goh, ik, ik, ik vind het zo een slappe houden. Ja, maar uh, ja, dat betekent dus dat er wel een aantal plekken zeg maar, uh, opgevuld uh, moesten worden. En wie uh, zijn dat uh, vandaag die uh, in het veld uh, gezet zijn? En ook uh, als keeper uh, op dit moment? Likkie Kroot uh, staat op kol, keeper van de tweede. Ja, die jongen doet er hartstikke goed op. Is ook echt heel fanatiek. En altijd goed aanwezig. En leeft ook echt wel voor, voor, voor zijn wedstrijdje. Maar ja, op vakantie, maar ja, op vakantie gaan uh, tijdens de competitie uh, klinkt me niet altijd best in de oren. Ik vind het... Ja, ik deed het vroeger nooit. Echt niet. Nee. En nee, dan heb ik... Hij heeft niet altijd in het eerste gespeeld, maar wel heel lang in het tweede. Maar op vakantie gaan tijdens de competitie was er echt niet bij. Nee. Nee, wat uh... Als je nou, nou zo'n jongen neemt als Milan Berg belenkamp die zal het nog nooit doen. Echt nooit. Ja, maar vorige week was natuurlijk een, een vrije week. Dus had hij, vorige week had hij een ja, weekje kunnen pakken. Dat is hem nu ook verweten, ja. Ja, maar goed. Nee. Nou ja, dat is... Uh, dus, niet, dus, uh, nee, even de keeper van het uh, tweede is echt al ook een, ook een hele goeie. Dus uh, we gaan er met uh, vol, uh, volle moed gaan we er, uh, tegen ja. aan vandaag, Jan. Ja, we gaan lekker voetballen. Het is heerlijk weer. Zeker. Beetje publiek? Ja. Publiek valt een beetje tegen. Goed. Dan, moet, dan moeten we toch wat aan gaan doen, vind je niet? Ja, maar nou ja, hoe doe je dat hè? Ja, mooi weer. Een paar, over, een paar overwinningen en dan. Uh... Ja, en een beentje in het clubhuis na afloop. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. After ja. of zo, weet je wel. Nee. Oké, okay, nou. HBOK krijgt nu een vrij nemen op 20 meter. Oké, neem het nog even mee, uh, Jan. Ja. Iedereen staat klaar. Zet uh, er in, in Milan de kut opschiet aan. Uh, Achter hun verdediging. Die zet iedereen op een plek. ABLK maakt zich klaar. Nou, ze lopen een beetje heen en weer. Zelfs Salim. De die komt terug. Alleen water is ervoor. Hij gaat hem nu nemen. Hij fluit. En het naast. Oké, okay, kijk. Terug terug. Hartstikke goed. Ja, daar Hartstikke zijn we, we zijn trots uh, erop. Uh, <laughs> helemaal goed. Hartstort. Maar ja, in ieder geval... Dit is, na, nou, dit is gewoon even lekker. Ja, zo, zo is het. We komen er we, we echt wel in hoor. Ja, zeker. Nou ja, we, albert -Jan en ik hebben het al een paar keer gezegd. HBOK, het begon op klompen. Dat blijft wel een hele aparte naam natuurlijk, hè? Ja. Dus toen, ja, dus toen dacht ik van... Uh, wat moeten we er nou achteraan gaan draaien als... Uh, als uh, Jan uh, met, uh, met uh, het eerste verslag uh, klaar is. Nou, ik heb er een gevonden hoor. Ronnie Hilton en een uh, windmill in Old Amsterdam. Dat vind ik wel bij passen. Bij klompen en zo, weet je wel. Dankjewel. Tot straks, hè? Tot straks. Hoi. Oei, hoi. Een windmill with a mouse in. En hij was een He sang every morning how lucky I am. Living in the windmill in Old Amsterdam. I saw a mouse.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 En een windmill in Oost-Amsterdam. We gaan nu draaien, de nieuwe Rolf Sanchez. En het is helemaal in het Spaans dit keer. Dime que si, ya no lo net uitgekomen afgelopen vrijdag. En wij draaien hem al hier op de radio. Dat dat was de nieuwe zingel van Rolf Sanchez. Afgelopen woensdag, of afgelopen week, stonden we stil inderdaad bij 4 mei en er was ook weer een herdenking bij het namenmonument. Ja, en dat was namelijk voor de eerste keer uh, zijn de oorlogsslachtoffers herdacht bij het nieuwe Joodse namenmonument van Zandvoort. Om 12 uur op 4 mei werd de jaarlijkse ceremonie gehouden met toespraken van burgemeester David Molenburg en Rabbijn Shmuel Spiro. Het voelt heel bijzonder om hier te staan, zo vertelt Wilma Schrama van de Stichting Joods Namenmonument. Het nieuwe monument werd afgelopen jaar najaar onthuld in het bijzijn van honderden belangstellenden. Het monument, dat staat aan het einde van de Dr. Johannes G. Metzgerstraat, is veel groter dan het oude gedenksteen die er voorheen stond. En alle 308 namen van de Joodse zandvoorters die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog staan erop. De oude gedenksteen is verplaatst naar de begraafplaats. En tijdens deze eerste herdenking, uh, op 4 mei, kwamen ook een aantal leerlingen van de Maria School aan het woord. Zij mochten vertellen over hun bezoek met de school aan het Joodse namenmonument in Amsterdam. En zij vonden het erg uh, emotioel, emotioneel, vertelden Josephine en Valentijn... ...die toch geraakt zijn door wat zij daar zagen. Het is raar om te bedenken dat al die mensen doodgemaakt zijn om wie ze zijn. Dus afgelopen 4 mei maakten onze collega's van NHTV er de volgende reportage van. Het prachtige Namo-monument te onthullen. Een gedenkplek waar wij ons bewust zijn van het leed... ...dat onze Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. In 1942 werd de hele Joodse bevolking van Zandvoort weggevoerd naar de Duitse vernietigingskampen. En slechts een enkeling kwam terug. De holocaust moeten we blijven herinneren, niet totdat de laatste van die het hebben meegemaakt niet meer zijn. Maar juist blijven doorvertellen wat we hier ook jaarlijks op deze plek doen. Met onze klas zijn we met de bus op bezoek geweest bij het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Onze klas werd in twee groepen gedeeld, ieder met een eigen gids. Mijn gids heette Debbie. We gingen het monument binnen en er waren ontzettend veel tegeltjes met namen erop en leeftijden. Ieder van deze tegeltjes stond voor een Joods persoon die in de oorlog is vermoord. Ik heb naam van ontelbare kinderen gezien en het raakte me diep. De oudste die ik heb gezien was 92 jaar en de jongste nog maar 4 dagen oud. Ik vond het heel aangrijpend om dit te zien en tegelijkertijd heel interessant om hier meer over te leren. bij iets voordragen over een bezoek aan het museum hè? en of het, uh, het naammonument in Amsterdam. Waar waren jullie geraakt door wat jullie daar hebben gezien? Um, ja, heel erg. Want het was zo emotioneel dat over er heel veel kinderen en heel veel mensen overleden zijn zonder een begrafenis. En dat vond ik heel emotioneel. Ja. Hoe vond jij het om daar naartoe te gaan? Ja, ik vond het heel interessant, maar ik vond het ook ja, erg om te zien dat er gewoon vier da iemand van vier dagen vergast is. En allemaal van dat soort mensen, en Ja, dat is gewoon ja, raar om te bedenken dat die gewoon allemaal doodgemaakt zijn om wie ze zijn. Dit was de allereerste herdenking bij het nieuwe namenmonument. Hoe was dat? Ja, indrukwekkend en fijn uh, dat het zover uh, is kunnen komen. We hebben natuurlijk uh, ja, in een redelijke stilte uiteindelijk de opening uh, moeten doen. En we uh, ja, hoopten natuurlijk heel erg dat we nu dan uiteindelijk uh, hier de herdenking konden houden. En dat is gelukt, daar zijn we erg blij om. Ja, want het is een enorm project geweest. Hoe, uh, hoe voelt dat, dat je dan nu op zo'n plek staat met zo'n mooi monument, wat ook eer doet hè, aan, aan wat er is gebeurd? Nou, dat voelt heel bijzonder. Uh, we hebben natuurlijk altijd al herdacht hier bij het oude monument, wat ze nu verplaatst is naar de begraafplaats. Ook dat was altijd heel bijzonder, maar het deed niet af aan hetgeen wat er gebeurd is hier in Zandvoort. En daarom hebben wij als stichting Joods Monument Zandvoort ons ingezet om dit te realiseren. En dat is gelukt, we zijn er vier jaar mee bezig geweest en het staat er. En het was uh, ook goed dat, uh, om te zien dat er heel veel mensen aanwezig waren uh, afgelopen woensdag. Daarbij uh, de denk ik bij het uh, Joodse namenmonument. En met name ook de betrokkenheid uh, van, uh, van de kinderen is heel erg uh, belangrijk. En uh, ja, die hebben ook heel mooi gesproken. Net als uh, de burgemeester uh, David Molenburg en rabbijn Spiro. Je een uh, bijdrage van onze collega's van uh, NH-nieuws van uh, de herdenking van afgelopen woensdag. Love, de single van Carrie Barlow. Wij zeggen graag tot zometeen voor het volgende uur Zandvoort op zaterdag.